...en moet hij aftreden. Proces tegen Gilani begint over. noorden. Andere... wat bewolking en kans op een sneeuwbui. Temperatuur loopt uit een van min 3 tot min 6 graden, maar door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen meer bewolking en sneeuw, vooral in het westen. Het blijft overdag licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vielen op de A9 Alkmaar amstelveen Langzaam rijden tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Op de ring A10 voorknopen Nieuwe meer 3 kilometer. De A12 naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 3. Op de A12 richting Utrecht is bij Woerden de rechte rijstrook dicht. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. A28 Zwolle Amersfoort bij Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Skinny love just last year. Poor little soul, we were never here. My, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, my, Hoy op C Where it breaks, the shadows into a million pieces.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 Ai I'm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 oliemaatschappij Shell heeft vorig jaar een forse winst geboekt. De winst steeg met 54% naar ruim 23 miljard euro. Dat heeft voor een deel te maken met de sterk gestegen olieprijzen. De omzet steeg van 287 miljard naar 367 miljard. Dat is een stijging van 28%. Het vierde kwartaal van 2011 viel wel tegen. Volgens Shell kwam dat vooral doordat de winstmarges op raffinage zijn geslonken. Ook zijn de aardgasprijzen in Noord-Amerika gedaald. Shell is tevreden met de cijfers en verwacht dit jaar een verbetering van zijn financiële positie. Het Pakistanse Hoge Rechtshof gaat premier Gilani vervolgen. Hij wordt verschuldigd van minachting van het hof. Gilani weigert de bevel van het hof op te volgen om een oude corruptiezaak tegen president Zardari te heropenen. De regering zegt dat dat niet kan omdat Zardari als president onschendbaar is. Als de premier wordt veroordeeld kan hij maximaal 16%.